I-ask. Wat gaan we vandaag doen? Uh, vorige week hebben we besloten dat we in ieder geval twee acties gaan bekijken. Die heb ik voor vandaag bekeken. Dat is uh, Flipboard en uh, wat was het? Oh ja, die uh, podcast van Apple. Um, even kijken, vragen uit de i-ask uh, via de e-mail. Ik heb van zowel Dirk als Tom niets ontvangen. Uh, beide heren zijn uh, lekker op vakantie. Volgende week zullen zij er weer zijn. Uh, maar voorlopig uh, moeten wij het uh, met z'n, uh, wat is het nu ondertussen, met z'n acht doen. Oké, okay, um, we beginnen met de twee onderwerpen van vandaag. Um, ik heb een flipboard heb ik op het iPad uh, staan. Um, ik had podcasts ook netjes bekeken op de iPad. En vervolgens, uh, net voordat dit begon, dacht ik, laat laten, laten eens kijken hoe het op de het iPhone eruit ziet. Ziet het er net iets anders uit. Maar ik denk dat ik er wel uit Dus die doe ik op de iPhone. Um, even terugkomen op eerst nog even dat, de vraag van vorige keer. Die ging over het ontvrienden. Um, inmiddels heb ik het gevonden. Ik moet even kijken of ik hem heel snel op de iPhone kan vinden. Dus ik ga even de Facebook kijken of die op staat. Vrijdag 6 juli. Ontrippel, ontrippel. Maak foto. Nee joh, maak niet foto. De tronsvriendigheid nu behandelen in de originele Facebook app, mensen, hè? Ja, ik pak even mijn iPod erbij. Want de iPhone, hier staat hij niet op geïnstalleerd. En op mijn iPod staat hij wel. Dus die moet ik even opvissen. Een momentje. Oké. Okay. Vaaseboek. Vaaseboek. Even kijken of ik hem zo snel kan vinden. Kom, kom, kommetje. Ehm um, wat je doet is eigenlijk naar het prikbord van je vriend gaan, dus je gaat je vrienden kiezen. Knop, knop, knop, klikken fijn. Ja, Nou, wat ik maar even ga proberen is om mijn zusje te ontvrienden, daar zou ze niet blij mee zijn, maar eens even kijken. Wat ik nu doe is naar haar website gaan. Dus naar haar prikbord. Sorry. Het internet gaat niet zo snel hier, dus hij is bezig met laden. Oké. Okay. Um, nou ga ik naar vrienden. Als daar kan komen. Vrienden. Dus ik ga op de website van, uh, van degene die ik wil ontvrienden, ga ik op vrienden staan. Dus die vrienden wil ik zien. Ik Benieuwd of dat toegankelijk is, want ik heb het niet even getest. Toen dus is heel slim bij mij. Oké. Okay. Ik heb vrienden geactiveerd en dan krijg ik een. Uh, dan krijg ik een, een En dan kan ik doorheen lopen. With okay. Nou. Uh, ik weet niet waarom die in één keer op het Engels staat, maar in ieder geval. In dat subminuutje wat ik nu krijg, zie ik goede vrienden, kennissen, Bartimaeus, Culemborgen, omgeving, gegevens gegeven in. En als laatste in de rij zie ik daar verwijderen als vriend. En als ik dat dubbeltik, dan uh, ontvriend ik haar. Dus eigenlijk heel simpel, als ik het even nog een keertje mag zeggen. Je gaat naar uh, de prikbord van je vriend. Daar ga je kiezen voor zijn vrienden. Dus daar zit een knop vrienden. En als je die activeert, dan krijg je een submenuetje. En daaronder in dat lijstje vind je hoe je uh, de, uh, deze persoon uit je vrienden kunt verwijderen. Is dat een beetje duidelijk? Ja, prima Nancy. Ik was er ook inderdaad al achter. Hoor. Je, want je kan dan bij die vrienden kun je ook uh, jouw vrienden indelen in jouw uh, dingen. Ja, in je groepen. En eigenlijk denk ik... Uh, dat het uh, voor alle appjes en ook voor de uh, Facebook online, zeg maar, het precies op dezelfde plek zit. Dus het is op dezelfde manier, zoals je hem uh, hier verwijdert, is het ook op de website moet verwijderen. En waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk ook in Facely, iets die uh, zal dat hetzelfde zijn. Oké, okay, ik hoop dat uh, de vraag hierbij beantwoord is. Um, de vragen die jullie hebben, die doen we natuurlijk eventjes na de dingetjes. Ik ga even kijken of ik dit vast kan zetten. ja. Uh, ik begin even met podcast en ik hoop dat u ondertussen aan de andere kant uh, de hem mee aan het opstarten opnieuw, dat dat dadelijk beter gaat. Uh, post, pod, podcasts, oftewel een podcast met een S erachter, uh, meerdere podcasts. Uh, als je dat in, opzoekt in de, in de App Store, dan vind je uh, degene uh, die gemaakt is door Apple en uh, die daarin zit. Even kijken. Als je de app store of de podcast opent, kom je in het eh, zoekscherm, daar hoor je al zoek. Ik zal even kijken of ik hem iets harder kan zetten, want hij staat dan weer erg zacht. Ik hoop dat het hard genoeg is. Ik vind dat hij erg zacht is, dus ik hoop dat jullie het echt horen. Um, even kijken. Ietsje zo. Daarnaast zit de knop bibliotheek. Nou, zoekveld. En als ik er nog eentje doorschuif naar rechts, met wat veegbeweging naar rechts, uh, kom ik daar in het zoekveld en kan ik eventueel iets gaan zoeken wat ik zoek in de bibliotheek. De knop ja, één van drie. Oh, ik ga even, Sorry hoor, mijn excuses voor dit rommelig gedoe. Maar ik heb het idee dat hij niet start bij waar hij hoort om te beginnen. Zoek. Fijn okay. Ik pak eerst de bibliotheek. Ik dubbelklik op de knop bibliotheek. Ja. De bibliotheek is eigenlijk de podcast uh, app. Zo moet ik het zeggen. Waar ik net in zat was de catalogus en dat is eigenlijk de iTunes Store. Um, hoe ziet het scherm eruit? Nou, uh, bovenin zit de knop catalogus. En daarnaast... Hoor je de titel dat het podcast is. Dan krijg ik een wijzige knop. Dan krijg ik een zoekveld. Dan krijg ik twee knoppen. De ene is de rasterweergave. En de andere is lijstweergave. Dit zegt iets over hoe jij je podcast die je hebt in het volgende scherm wilt hebben. Dan onderin vind je twee knoppen. ...podcasts... ...en topstations. Bij mij staat er... ...podcasts, dus wat ik hier zie... ...is uh, alle... ...podcasts waar ik op geabonneerd ben... ...ben en uh, degene die ik heb... ...gedownload. Nou, ik heb op dit moment... ...maar eentje gedownload. En dat is die van... ...Sky Radio. Um, ik ga er eventjes eentje opzoeken... ...dus wat ik... ...is even naar, uh, linksbovenin naar de catalogusknop. Ik heb in die iTunes Store, uh, wat ik net uh, uh, begon eigenlijk, daar uh, hoor je dat die op zoek staat. Vervolgens krijg ik een bibliotheekknop om weer terug te gaan naar waar ik net zat. Nou, zoekveld. Vervolgens heb ik een zoekveld. Weet ik uh, precies een podcast waar ik naartoe wil, kan ik dat natuurlijk hier invullen. Uitgelicht. Dat is Wistekst is natuurlijk, als er al iets ingevuld staat, dan kan ik die tekst wissen. Uitgelicht. Uitgelicht, dat zijn natuurlijk, uh, natuurlijk, natuurlijk. Dat zijn de uh, podcasts die uh, ja, ze denken dat interessant zouden kunnen zijn. Dus gewoon uh, wat podcasts, voorbeelden. Hitlijsten, eigenlijk de meest uh, gedownloaden of beluisterde uh, uh, podcasts vind je hier. En je vindt een zoekknop. Okay. Ik ga even voor de hitlijsten. Geselecteerd. Oké, okay. als ik naar de hitlijsten ga, krijg ik weer recht en even kijk ik linksbovenin. Zoek, dan, categorie, knop. Krijg ik een categorieknop. Als ik die activeer, kan ik op categorie gaan zoeken. Maatschappij, alles. Zakelijk. Gezondheid. Kinderen en van comedy. Bijvoorbeeld, ik wil comedy. Comedy. Categorieën. Knop. En je hoort dat hij weer linksbovenin gaat staan. Je hoort dat ik op Comedy sta. bibliotheek. hoort de bibliotheekknop. 1. Kut podcast. Kut. 4,5 sterren. 360 waarderingen. Nou, dan krijg ik een uh, Kut met een D podcast. Erg leuk. Op de eerste plaats. Dus hij is de favoriet. Uh, die zou ik kunnen pakken. Uh, nou. De jochtpot. De yoghbot. 3. Nou. Heb je er een vriend? 4. Jiske vet podcast. 5. Haarman Ik loop even door de lijst heen. Even kijken of ik wat leuk zie. Ja, John Cleese vind ik wel leuk. Dus ik. dubbelklik Dubbel klik erop. Kom Kom hier Terugknop. En vervolgens uh, heb ik weer linksbovenin de knop uh, comedy, oftewel de terugknop op dit moment. Hè, die zit meestal linksbovenin. John ja, Cleese podcast. Dan hoor je de titel. Bibliotheek. Dan hoor je die bibliotheekknop weer. Die zit altijd rechtsbovenin. John Cleese podcast, afbeeld. Een afbeelding van de podcast. Hier wat informatie over de podcast. Algemene informatie uiteindelijk. Nou, je hoort wel dat het een Engelse podcast is. Abonneer. Abonneer. Als ik hier op dubbel tik, abonneer ik mij. En dat betekent dat nieuwe afleveringen automatisch worden uh, neergezet in dit lijstje. 45 waarderingen. Nou, 4 sterren. Afbeelding. We hoorden de waarderingen, de hoeveel sterren. En vervolgens hoor ik. Audio De, ik de 9, eerste. 0, pitches, podcast categorie. gratis Podcast Hekje 34, de Oké, okay, ik heb nummertje 2 uitgekozen. John Clees Podcast de Headmaster. Uh, die is op uh, wat is het? Nou, 3 oktober 2008 gemaakt. Als ik hier doorheen loop, hoor ik. Even terug. Hoor ik dat het een videopodcast is. Uh, maar dat is niet zo erg, want ik kan dadelijk in mijn podcast aangeven dat ik alleen de audio wil beluisteren. Gratis knop. De gratis knop, dat is eigenlijk de download knop. Dat is een beetje raar. Um, als ik deze wil downloaden, dan dubbeltik ik het. Gratis. Downloaden. Gratis. En vervolgens verandert mijn knop in downloaden. Ik heb hem per ongeluk tik, dus hij begint gelijk af te spelen. Ik ga naar linksboven waar een gereedknop staat en daar tik ik op, zodat ik weer terugkom in mijn lijstje. Ik ga weer terug naar mijn bibliotheek. Ik weet dat hij rechtsbovenin zit. Bibliotheek. Bibliotheek. Bibliotheek. Bibliotheek. En een keer in mijn, uh, catalogus. in mijn bibliotheek, oftewel in de podcastplayer. Um, ik zit linksbovenin om weer naar de catalogus te gaan, maar dat doe ik niet, dus ik loop door. Oké. Okay. Um, als ik hier nu doorheen loop, dan kom ik vanzelf bij John Cleese, die ik net heb gehaald. Ik ga het even hebben over de weergave. Hij staat op de rasterweergave. daar loop ik even naartoe naar de rasterweergave. weergave. Je hoort John Cleese. Sky Radio 101, podcast en uh, de Sky Radio podcast. Die staan in raster. Dat betekent dat onder, boven, links, rechts, alle kanten op kunnen uh, podcast staan. Dat is niet altijd even handig. Uh, mijn voorkeur gaat altijd uit naar de lijstweergave, dus daar ga ik hem nu op neerzetten. Geselecteerd. Lijstweergave. Ja. Oké. Okay. Lijstweergave. Dan, um, als ik hier doorheen loop. Gespeeld. Deze biedt Sky Radio 101 podcasts. Drie afleveringen. Heb ik uh, Sky Radio? Stel voor naar de Toeteleklever. Even Even kijken. We hebben de wijzigknop. Die hoorden we hier bovenin, Dus we hebben catalogus, podcasttitel. En dan hebben we de wijzigknop. De wijzigknop. Als je, ja, als je die opdrukt. Ik dubbeltik even erop. Vervolgens krijg ik uh, voor de podcast die ik allemaal heb gedownload. Een, uh, een bordje, maar uh, een teken dat ik hem kan verwijderen. Ik zal er even naartoe lopen. En je hoort verwijder uh, John Cleese. Dat is hoe ik hem kan verwijderen. En dan uh, verwijder ik eigenlijk alle afleveringen. Hè. Bijvoorbeeld Sky Radio daar heb ik drie afleveringen van. Uh, en dan uh, kan ik die verwijderen. Volgens mij is dit meer een subscribe. Es uh, hoe noem je dat? In het Nederlands. Uh, geen abonnee meer zijn. Okay. Ik ga weer naar links, naar gereed. De knop wijzigt heet weer wijzig. Dat is mooi. Uh, ik pak even de John Cleese. Dan druk ik op. En als ik er hier doorheen loop, uh, zie ik weer dat ik in de afleveringen zit. Dan zie ik een deelknop. Die zit rechtsbovenin. Dan zie ik dat ik deze uh, podcast kan e-mailen. Dat zou dan de link zijn. Ik kan hem tweeten. En ik kan er een berichtje mee sturen. En ik heb de anelieknop. Oké. Okay. deel. Dit is Fiopatra de Kris. Vervolgens loopt even door. Meer info hoor ik. Ik hoor een beschrijving van de podcast. Niet afgespeeld. Video podcast. John Kris podcast 234 3 oktober okay. 2008 258. Oké. Ik hoor dat ik de podcast kan afspelen. Niet afgespeeld. Video. Ik heb hem nog niet afgespeeld. Ik heb hem nooit eerder afgespeeld. Dus ik dubbeltik. Terug, terugknop, minuten. 2 minuten. 2 ik loop er even doorheen, ik heb een terugknop. De afspeelsnelheid kan ik instellen. De verhouding kan ik instellen. Vorige aflevering. Vorige kan ik doen, dus dat hij teruggaat. Pauze. Pauzeknop. Volgende. Spoel 30 seconden terug. Spoel 30 seconden terug. En het volume Kan ik allemaal regelen? volgende afpauze. Ik druk even op pauzeknop, houdt hij zich stil. Ik ga weer naar linksboven in. Terug. terug. Dan gaat de terugknop. Afleveringen Niet afgespeeld. Uitge. Ik ben weer podcast. terug in de aflevering. Podcast 34 de Real Master 3 oktober 2008 258. De vorige keer heb ik, uh, vroeger was de vraag van hoe kan ik gedownloade uh, afleveringen zeg maar, van mijn uh, iPhone afhalen. Nou, ik sta nu op zo'n aflevering, die, die Headmaster sta ik. En wat ik nu doe, is dat ik tik en vasthoud. Dus uh, uh, zo'n beetje als je de apps ook kunt uh, verwijderen uit, je, uh, uit, uit de snel navigatie. Zeg maar. Ik ga hem even... Dubbel tikken, dus ik hou de laatste vast, dus ik uh, geef één tik, twee tik en de laatste hou ik vast. En vervolgens, ja, dan moet je goed doen, want anders hoor je niet. Oké. Okay. Als je dit hoort, gaat het niet goed. Je moet even doorhebben video. Video. hoe het werkt. Video. Kom terug. Terugknop. Niet afgespeeld. Huidige video John Junkies podcast hekje 34, de hele Master 3 oktober. Nou, ik heb hem niet zo goed doorblijkt daar, mijn iPad ging natuurlijk beter. Kom, Geen terug, terug. Je moet dat ding horen. Nou, ik krijg hem mee niet te pakken. Kom. Op. Speel af, aflevering Video. Terug. Oefening zeggen ze dan, hè? Ja, maar je weet welke houden. Niet afgespeeld, huidige videopodcast, Jonkies Podcast, Hekje 34, de Heemaster. 3 oktober 2008. Oké, okay. wat ik heb gedaan is, uh, ik uh, dubbel tik en uh, ik hou de laatste tik vast. Ik verwachtte een plingetje. En ik hoor hem hier niet. Maar gelukkig uh, als ik nu. Als ik die laatste vasthoud en mijn vinger naar rechts veeg. Dan krijg ik de verwijderknop. En als ik er nu doorheen loop met één veeg, 2V. dan kom ik bij de verwijderknop. En kan ik de podcast verwijderen. 3 oktober Ik dubbel tik. Beeld, en hij en wordt verwijderd. Ik ga weer even terug naar de terugknop, oftewel de podcast, linksbovenin. Niet afgespeeld. Drie. Dat is uh, een beetje de knoppen die je op de uh, podcast uh, vindt. Topstations. Dan. dan hebben we het stukje uh, topstations. Um, op de iPad. Uh, lukt het mij niet zo goed om hier te werken. Ik hoorde net eventjes in de iPhone dat hij een stuk beter doet. Ik heb nu onderin, uh, zaten twee knop, podcast en topstations. Uh, ik heb nu topstations gepakt. Weer bovenin, linksbovenin vind ik Catalogers. catalogus. Filterknop, audio. Hier heb ik een filterknop. <lacht> Als ik die activeer, hij staat nu op audio. Als ik hem activeer, door het dubbel te tikken. Het duurt eventjes. Gaat hij dat ook noemen? Filterknop, audio. Kom. Oké, oh. filterknop, audio. Als je die actief. video. Ja. Dan, uh, dan gaat hij naar video. Nou, wat houdt dit in? Dit is eigenlijk dat je aangeeft of je audio of videofiles wil hebben. En dan maakt het niet zoveel uit of je een videopodcast pakt of een audiopodcast. Ik ga hem even op audio zetten. Filterknop, video. Hij staat weer op audio. Dan krijg ik een huidige knop, oftewel welke is nu aanwezig. Dan hebben we een, um, een soort, ja wat is het, een, een, een schuifgedeelte waar je in kan schuiven. En als ik daarop ga staan op de iPhone dan hoor ik ook dat ik mijn pijl omhoog, uh, het schuiven omhoog en omlaag kan gebruiken. Um, dat ga ik even doen. Gezondheid. Zo ga je door een aantal categorieën heen. Kunst, kunst, Nou, kunst, dit, design. Ik vind het een beetje raar, want ik zit nu bij Kunstdesign. En daar vind ik. More, is TED Talks. Dit dubbel om te luisteren. Okay. Ik even kunst, kijken. More, kunst, kunst, kunst, kunst, nou, hier zit een aantal in: kunst, maatschappij, cultuur. Uh, ik ben even heel snel er doorheen aan het lopen met mijn, mijn vegenbeweging naar boven. Om te kijken of ik ook techniek ergens vind. Nou, dat gaat dus langzaam. Uh, onderwijspolitiek. Nou, het duurt mij alweer te lang. Kunst, Oké, okay. ik pak even kunstdesign. Heb ik besloten dat ik daar wat over wil doen. Nu ga ik... Om te Met mijn vegen naar rechts ga ik door de. Oh. Dik dubbel om te naar de volgende. Dik dubbel om te luisteren. Nou, ja, dat vind ik wel leuk, denk Dik ik. Om te luisteren. Met mijn vegen naar. Uh, wat is het, naar rechts? Haal ik, het loopt nu door de opties. Ik pak even de Sundance uh, Film Festival. Ik tik daarop. Om te Komt u maar. Worden. Nou wil ik over een paar dingen wat meer info hebben, dan kan ik je met die paal naar rechts doorlopen. En dan kom ik bij een in, meer info knop en dan kan ik vragen waar gaat dit allemaal over en welke. Afleveringen zijn er allemaal. Dus je hebt twee keuzes als je gaat kiezen voor een station. Als je er hebt gekozen uit de, de categorie en je doet de veeg naar rechts, dan kun je door. Oh, even kijken. Zoals okay. iedereen zei, mijn naam is Scott Kirchner. Ondertussen loopt hij op de achtergrond en doe ik andere dingen. Dus hij blijft al op de achtergrond doorspelen. Ik ga even naar de huidige knop om hem te pauzeren of te wel even uit te zetten. Uh, doorloop het veld. Uh, ik hoor dat ik hier nog kan abonneren. Ik kan hier de speellijst nog afkijken wat er nog meer voor afleveringen zijn. Ik heb hier weer een vorige knop. 10 seconden terug. De pauzeknop 30 seconden vooruit. En de volgende trek. Oftewel volgende afleveringen. Ik druk even op pauze. En ik ben ermee klaar. Ik ga weer naar linksboven in, want dat is de meestal de terugknop die daar zit. In dit geval heet dat stations. Ik druk weer in die linkerbovenop en ik ga terug naar de catalogus. Um, dat is het eventjes voor nu. Ik hoop dat het een beetje duidelijk verhaal is. Ik uh, laat even de mic in de lucht om te kijken of er vragen zijn. Oh. Iedereen is in slaap gevallen, denk ik. Eh, als je dus hebt getikt op dat luisteren, uh, luisterdubbeltik of zoiets, dat stond er geloof ik, dan is het streaming. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. De, als je dubbeltikt is het gewoon streamen. Uh, er zit een downloadknop, dus als je daar naartoe loopt, als je in de afspeellijsten kijkt, dan zit er een downloadknop en dan uh, speelt hij hem af. Oké, okay, bedankt. Ja, en die download, die komt gewoon terecht in jouw uh, eigen muziekfolder, toch? En vanuit die folder kun je hem toch verwijderen? Of kun je hem ook uh, verwijderen met zo'n dubbel tik, wat jij net vertelde, Nens? Ja, als het goed is, kan je hem op die manier verwijderen zoals ik hem net heb uh, laten zien. Dus echt, ik ben nog even aan het vechten met die... met die iPad, want die wil geen geluid geven. Oh, het zit ook weer mee, hè? Nou, ik ga deze ook maar even op de iPhone doen. Het zal weer wat uh, minder geluid zijn, denk ik. En uh, een aantal dingen die ik daar al heb ingesteld die uh, op de iPad. dat is een beetje zonde dat ik dat nu niet uh, kan laten horen. Maar ik ga een beginnetje maken en wie weet uh, kan ik de volgende keer, uh, als er dingen die wel doet, uh, er wat mee doen. Kunnen jullie trouwens de iPhone een beetje horen? Want dat uh, maak ik me een beetje zorgen over. Het is uh, te horen. Het zou iets luider kunnen misschien, maar het, uh, het is te verstaan. Oké, okay, ik zit op de Flipboard. Welkom op Flipboard. Uh, op deze pagina zie ik eigenlijk niet zoveel, of er is niet zoveel aan de hand. Wat ik moet doen, en dat zegt hij ook, is dat ik met drie vingers omhoog moet uh, vegen. Om bij de, uh, eigenlijk pagina 2 terecht te komen, zoals ze dat noemen. En daar vind ik twee uh, onderdelen. Ik ga even met mijn pijl tot naar, naar rechts, zeg ik nu. En ik hoor hier, begin hier... ...en daar staat stel Flipboard samen. En daarna staat login Flipboard account. Nou, wat, wat ik eigenlijk net in alle stilte voor mezelf vertelde... ...is dat een Flipboard account is niet per se nodig is... Uh, ...om het te gebruiken. De Voordelen van een Flipboard account, oftewel te registreren bij Flipboard... ...zijn dat je alle timelines van je sociale netwerken in één pagina kunt overzien... En, en veel belangrijker is, is dat je op ieder apparaat uh, dezelfde flipboard uh, kunt uh, benaderen. Uh, ik ga het niet doen. Ik log even niet in. Ik ga niet registreren. Ik ga even naar begin hier knop. Stel je flipboard samen. En ik ga naar de stel je flipboard samen. Ik dubbeltik daarop. Oké. Okay. Vervolgens krijg ik hier categorieën waar ik wat mee kan doen. Ik hoor nog even de login-knop. Oh, ik weet niet waarom die daar nu begint. Kies een aantal categorieën. Kies een aantal categorieën. Nou, er staan al standaard drie categorieën aan, zie ik. Nieuws, technologie en Flipboard fix. Oftewel, de favorieten die Flipboard denkt dat favoriet zijn. Ik heb een klaar-knop. Als ik dadelijk klaar ben, ik loop er even Nieuws. doorheen. Nieuws is Geselecteerd. Technologie. Technologie is geselecteerd. Ontwerp, knop, fotografie. Knop. Fotografie, knop, economie, knop. Nou, dat zijn al degenen die ik zou kunnen kiezen, maar die, uh, die ik nog niet geselecteerd heb. Reizer, pagina 1 van 2. Pagina 2. Ik ben even naar onderen gegaan, uh, helemaal onderin staat pagina 1 van 2. En ik heb daarop dubbel getikt en nu sta ik op pagina 2 van 2. En ik ga weer even bovenin beginnen. Dan vind ik nog een aantal uh, categorieën. Eten, muziek, film, lunch, auto's, wetenschap, thuis, sterren, knop, pagina 2 van 2. Oké. Okay. Ik zeg even dat ik klaar ben. Dus de drie categorieën die standaard erin staan, laat ik er even instaan. Uh, als ik er een categorie bij wil hebben, dan dubbel tik ik op de categorie. Je flipboard wordt nu gemaakt. Mijn flipboard wordt nu gemaakt. En wat gebeurt er? Eigenlijk uh, krijg ik nu een, uh, een uh, overzichtje van uh, ook weer die, die, die uh, hoe noem je dat, de categorieën die ik net heb gekozen. Um, ik zal even door het scherm heen lopen dat je weet wat ik hier vind. Uitgelicht. Met een extra niet nieuws. Knop, technologie. Oké, okay, hier zitten dus drie onderdelen in. Of eigenlijk vier. Uitgelicht. Je hoort dat er uitgelicht dingen erin zitten. Zien en breken Jona nieuws. Nieuws zit erin, technologie zit erin. Als ik nu met drie vingers naar. Nee, hier moet ik natuurlijk weer. Drie vingers omhoog veeg. Dan zie je meer van die uh, categorieën die er zijn. En dan hoor ik hier in een keer ook Faseboek. Of Faseboek, zoals hij dat noemt. Oftewel Facebook. Daar kan ik me aanmelden. Dan kan ik, uh, in, uh, nou, dan kan ik al de nieuwtjes zien die op, het prikbord, op mijn prikbord worden geplaatst. Ik kan hem aanmelden voor Twitter. Flipboard Pics. Inside Flipboard. Inside Flipboard. Nou, het zijn allemaal categorieën die ik niet gekozen heb. Uh, maar uh, die staan er eventjes in. En dan heb ik een meerknop. En die is eigenlijk heel interessant. Maar wat hij doet, is eigenlijk precies hetzelfde. Wat hij doet, is naar de... uh, rechtsboven ingaan. Ik zal even rechtsboven gaan, Want een... flipboard er dan... Flipboard Pics. Wat ik hoor. Van komt. Flipboard komt. Flikwoord van Zip Gids. Knop. Oké, okay, waar ik naartoe wil is die gidsknop. Die vind je op deze pagina's. Ook op die pagina 1 van 2 en nu zit ik op pagina 2 van 2. Daar zitten eigenlijk de instellingen in verstopt. Als ik daarop dubbel tik, dubbeltik... Gids. Flikwoord van Zip Knop. Oké. Okay. Tik hier om te registreren of in te loggen. Nou, hij begint weer met dat registreren of in te loggen. Nou, daar wil ik niks mee. Samen, geen service. Ontkom. Samenstellen knop hoor ik. Zoeken hoor ik. Jouw flipboard. Nou, daar zie je in welke er nu allemaal al ingesteld staan. Accounts. Accounts. Als ik daar even inga, dan zie ik allerlei mogelijkheden om mij aan te melden bij sociale netwerken en daar dingen van te zien. Ik loop er even door, want dat is een klein beetje om te weten welke nieuwtjes je allemaal in die flipboard kan stoppen. Flipboard account. Flipboard account. Een account toevoegen. Facebook. Google Plus. Google Reader. Google Reader. Vind ik een prettige, uh, omdat uh, he, daar de RSS feeds van bepaalde websites in gestopt kunnen worden. En die kan ik mooi en netjes bekijken dan in de flipboard. Linkedin. Instagram. Instagram, Flickr dat zijn foto's. Hè. Tumblr, bloggen. 500 pixels zou dat zijn. Ik denk foto. Sina Weibo. Sina Weibo. Geen idee. Renren. Ren. Ook geen idee. Soundcloud. Een hele leuke vind ik ook Soundcloud. Uh, Soundcloud is uh, audio uh, blogger, zeg maar. En die kun je dus ook toevoegen. YouTube. YouTube filmpjes. New York Times. New York Times. Sluit de En dat was het. Sluit de Oké. Okay. Gids, knop. ik. Best of YouTube. Dan kan ik de leukste videofilmpjes van deze week zien. Nederland. Nieuws en informatie uit Nederland. Nieuws en informatie uit Nederland. Ja, dat vind ik heel interessant. Dus die ga ik Terug. even dubbeltikken. Vervolgens uh, heb ik weer linksboven in een terugknop die ik nu even niet nodig heb natuurlijk. Nederland, Nederland en vervolgens. ...kan ik een krant kiezen die ik wil toevoegen. Nou, als ik hier doorheen loop met mijn veegbeweging naar rechts... ...kom ik allerlei uh, kranten en dingetjes tegen die nieuwzijd zijn. Nou, ik pak even de Volkskrant. Ik weet niet of het de goede krant is. Hup. Die zet ik er even in. Ik dubbeltik erop. En vervolgens een uh, minister, volgens mij, die, niet, ja, die zich buigt over de bezuinigingen. Nou, ik ga even naar de terugknop... Ik ga weer even naar de gidsknop. Gids. Gids. Populair in Nederland. Daar was ik bezig. Populair in Nederland. Nou, ik loop even door. Foto's van Amsterdam. Foto's van Amsterdam, hoef ik allemaal niet te weten. Nou, hier staan een aantal Nederlandse dingen. Ik ga even terug. Terug. Wat ik veel leuker vind, of wat, uh, wat, wat ik gebruik, is het zoekvenstertje. En um, Even kijken of ik daar kan komen. Ja, Tekstveld. Oké, okay, ik zit in het zoekveld. Tekstveld. Bewerkbaar. Als je Twitter gebruikt. Uh, Link magazine heeft bijvoorbeeld een Twitter-account. Als ik daar uh, in dat schot eens even invult het apenstaartje. Apenstaart. B. N. No. N. L. L. O. B. N N L. N N N no, dat was niet, Wat ik nu heb ingevuld in het zoekveld is apenstaartjeblink.nl. Als ik de, de apenstaart zou weghalen en gewoon een, een, een trefwoord of een iets of iemand in zou vullen, dan gaat hij kijken of hij op al die uh, soorten die je net hebt gehoord op al die netwerken of daar iets van die persoon of dat onderwerp te vinden is. Nou, ik heb nu een apenstaart voorgezet, want ik wil het uiteindelijk hebben over de uh, Twitter van uh, Blink. Dus wat ik heb ingevuld is apenstaatjeblink.nl. Oh nee, sorry, apenstaatjeblink.nl. Dat is mijn uh, Twitternaam, naam of de het, Blink het magazine uh, twitter En vervolgens krijg ik een lijst met resultaten, zoekresultaten. X. C. Aan tekstveld, tekstveld. Wisttekst. Twitter gebruikers. Context. Nou, je hoort dat er Twittergebruikers gebruikers zijn. Pakt je mee is. Blink.nl. 36 volgers. online Goed, magazine, je uh, mee Twitterlijsten. Wat veel interessanter is, is dat, de, de, dat ik binnen Twitter heb ik lijsten aangemaakt. En die lijsten maak ik aan om uh, zeg maar alle nieuwtjes van Twitter, nieuwtjes van, uh, van bepaalde websites of uh, personen te sparen. En ik heb een lijst gemaakt die met bepaalde onderwerpen te maken hebben. Bijvoorbeeld... Oké, okay, bijvoorbeeld de Mac Tips, die ga ik uh, activeren. En vervolgens wordt die lijst opgenomen in mijn Flipboard. Dus dadelijk heb ik een onderdeel die heet Mac Tips, en daar vind ik alle tweets die te maken hebben uh, met Mac Tips of met de Mac en uh, die ik in mijn lijst heb, uh, die ik in de lijst heb gezet. Ik ga weer even terug. Tot... Gids. Geselecteerd. Oké, okay, in die gidsknop kun je dus eigenlijk uh, aanpassen wat je voor nieuwtjes allemaal op je flipboard wil hebben. Dus daar moet je een beetje mee toegelen. Er kunnen heel veel dingen. Um, even kijken. Daar zitten eigenlijk alle mogelijkheden. Ik ga weer even gewoon naar de flipboard. Uitgelicht. Met een next Piet Kasmoren, en Breking News, Jonathan Bennett, vijf anderen. Ik zit hier op uitgelicht, oftewel uh, op uh, de eerste nieuwspagina die ik heb. En dit is mijn eerste rubriek. Nieuws, technologie. Nou, daar staan die drie. Ik doe even met drie vingers omhoog. Pagina 2 van 2. Naar pagina 2 van 2. Van oh, Ik ben wat vergeten. Even terug. Kom. Ik ga weer even naar de gidsknop. geselecteerd. Selecteert. Mac tips. Ik pak de Mac tips. Bezig met laden. Bezig met laden. Nou dat schiet op. Geen items. Nou heeft geen... Terug. Beetje raar. Okay. Ik moet wel... Uh, dus die ja, dingen gegeven. moet ik wel activeren. Ik kan dat nu even niet voor elkaar krijgen. Ah. Twitterlijst. Okay. Ik heb nu even de Bartimeus twitter gewoon gepakt. De blinken uh, blink en um, Ik vind bovenin de terugknop de Bartimaeus titel. En de toevoegen knop. Dus zodra ik iets heb gevonden in die gids met zoeken. Ga ik daar naartoe. En krijg ik vervolgens bovenin een knop die heet toevoegen. En dat moet ik wel uitvoeren als ik dat niet doe. Worden deze nieuwtjes niet toegevoegd aan mijn flipboard. Dus dat ga ik nu doen. Aan jouw flipboard toegevoegd. Oké, die zijn nu toegevoegd. Ik ga weer naar de terugknop in de linkerbovenhoek. En als ik nu... Dubbel tikken om door de nieuwtjes heen loopt met de paal naar rechts, uh, met de veeg naar rechts. Sorry. Hartijmeesters, prikwoord. Trojan horris vond in de AIO-zaak. Hoor ik de Bartijmeesters? Twitterberichtjes. Terug. Knop. Ik heb er op dubbel geklikt en je hoort er weer linksboven in de terugknop. Hartijmeesters, grijs. Hartijmeesters, zoekknop. Prikwoord. Trojan horris vond in de IOS zaak Store. Je hoort de prikwoord. Om, slash, Daar kan ik doorheen lopen. Prikwoord. Favorieten. Oké. Okay. Ik kan door deze berichtjes heen lopen door die drie vingers omhoog te geven. En zo doorloop ik eigenlijk dan weer met de pijl rechts door de onderdelen. Oké. Okay. Ik pak even een tweet. Een tweet die heet "mooi lijstje van McLean sneltoetsen". Daar heb ik op dubbel getikt. dus die heb ik net gevonden in de nieuws of de tweets waar ik door met de flipboard ben doorgelopen. Er komt een soort stop-upje. Mooi lijstje van McLean sneltoetsen. http En je hoort hier de tweet. Gebruikersgegevens. Dan zitten daar nog een paar, uh, vier uh, knopjes onder die uh, de gebruiker geeft. Oftewel, dan kan je info over de Blink, uh, NL Tweet, Twitter uh, account bekijken. Ik kan deze delen. Ik kan hem als favoriet toevoegen. En ik heb nog een aantal andere acties. Dat dubbelklik ik even om het te laten horen. Ik kan de link delen. Ik kan de e-mail linken. Uh, de, sorry, de link e-mailen. Ik kan hem later lezen. Ik kan, lezen. Ik kan, ik kan hem op, op het, het web bekijken. Markeer als aanstootgevend. En markeer als aanstootgevend. Die is ook wel leuk. Uh, dat kan ik dus ook doen. Annuleren. En dan heb ik nog de annuleren knop. Oftewel, wat wil je met dit artikel wat je nu aan het lezen bent? Wat wil je daar precies mee? Daar annuleren. kunnen dus aardig wat opties Actie. in zitten. Oké. Okay. Sluit pop-up. Sluit pop-up. Kom op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip dan moet hij het ook wel sluiten hè, dat doet hij weer niet. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Mooi lijstje van mijn clients. Sluip op. Sluip op. Sluip op. Nou, hij wil hem niet luisteren. Oké. Okay. Oh, kom. Ik krijg als je overal je vingers neerzet. Terug, terug. Terug. Ik ga weer naar de terugknop. Ik hoor de gidsknop, oftewel, ik zit weer in het beginscherm. Um, als, je lid wordt van, of als je je account hier aan de Flipboard toevoegt, bijvoorbeeld je Facebook-account en je Twitter-account, dan wil ik de volgende keer misschien nog wel wat over vertellen als dat interessant is, um, is dat dat had ik namelijk wel voorbereid op de iPad, maar hier zitten nog geen Facebook-accounts in, is dat je je aanmeldt voor je Facebook-account. Je geeft aan dat Flipboard daar toegang toe mag hebben. En vervolgens uh, kun je dus uh, de Facebook-prikbord uh, van jezelf zien. En je kunt status updates toevoegen. Uh, dat is het eventjes voor nu. Dus ik laat even de mic los. Schermgedient. Oké, okay, ik heb de mic losgelaten. Sorry, het ging alweer niet zo goed. Uit. Vragen, opmerkingen, onduidelijkheden. Het uh, blijft erg stil of de microfoon werkt niet, dat weet ik niet. Um, vervolgens wil ik ook, omdat het natuurlijk alweer vier uur is, uh, even vragen of er nog vragen zijn die jullie graag uh, willen horen. Of dat er dingen zijn die jullie besproken willen hebben in I ask. Ik laat even los. Ja, mag je ook iets of uh, moet je per se iets vragen? Nee, je mag vast wel iets vertellen, toch? Deel, nou, ik heb gisteren vrij uitgebreid gefacetimed met Paul Erkens. En uh, die vertelde, die is een vervangt gebruiker van uh, Listrecora. En die heeft contact gezocht met de ontwikkelaar. Dat is een mevrouw die programmeur is en in de vrije tijd aan uh, uh, aanwerkt. En Paul heeft een Nederlandse vertaling gemaakt voor, uh, voor die app... En uh, aan haar gestuurd. En zij heeft dat uh, verwerkt. Er is nu een eerste beta uit. Uh, daar heeft Paul uh, weer een beetje aan bijgegaafd met de vertaling. Maar uh, die gaat binnenkort dus in het Nederlands komen. Dat is goed nieuws. Uh, we gaan hem zeker bekijken. Kan iemand vertellen wat lidstor er is? Precies. List recorder is een, een, een ja het is een redelijk dure app, tenminste als je de in-app uh, koopt. Het is een, uh, ja, een, een opname, een recorder. <laughs> ja, veel veel meer weet ik er ook niet van. Het is uh, hier ook uh, al eens een keer besproken door Tom, uit vrij uitgebreid. Je kunt er dus uh, boodschappenlijsten en weet ik wat allemaal mee, mee opnemen. Maar ik heb er een aantal podcasts over, dus uh, ik. Dat maar eens in het Engels. Maar het is, nou ja, als je alles wil weten, dan moet je er nog wel eventjes op studeren. Maar het is een uh, hele mooie, echt een hele mooie opname. Het is inderdaad een heel leuk appje, appje dat vind ik ook. En uh, ja, je kunt er wel, uh, wel grappige dingen mee, uh, mee doen. Het is, uh, ja, het is een soort uh, app waarmee je opnames kunt maken en die dan ook nog op een hele uh, mooie manier kunt ordenen. Dat is eigenlijk wat, het, uh, wat, wat de bedoeling uh, ervan is. Gaat Paul dan ook die mooie Engelse handleiding die er nu bij is in het Nederlands vertalen en uh, inspreken. Zodat die uh, in het Nederlands uh, gepresenteerd wordt aan de gebruikers. Dat uh, is denk ik wel nuttig. Want uh, er zijn toch vrij veel mensen die het Engels dermate slecht beheersen. Dat het uh, ja, uh, wat dat betreft misschien wel handig is. Want het is vrij uitgebreid die, uh, die beginnershandleiding. Omdat het natuurlijk toch wel eventjes... Uh, ja, het is niet een app die je meteen heel makkelijk doorgrondt. Het is best handig als je daar wat uh, aanwijzingen bij krijgt. Zit die handleiding in de app zelf? Ja, die zit erin gebakken. Als je, de, nou ja, het is, het is een map... Oh, wacht eventjes. Oh, daar vraagt iemand of de podcasts uh, ergens kunnen komen uh, via de chat. Maar uh, uh, wat wou ik zeggen? Uh, nee, het, er zit, als je hem dus installeert, dat kun je dus ook met de gratis app doen. Overigens heb je heel weinig aan die gratis app. Want dan kun je maximaal opnames van, ik dacht, 10 seconden lengte maken. Nou, daar heb je niks aan. Dus je moet hem wel echt kopen. Ik dacht dat iets van 7 euro zoveel, 8 euro was. Dus dat is ook nog wel uh, te overkomen. En uh, dan heb je inderdaad een hele mooie opname, -app, maar als je hem opstaat zit daar inderdaad een, een, een, een opname, een, een bestand meteen in, een, een, zeg maar een list. En dat is dan de uitleg van de uh, recorder. Dat wil ik wel even laten horen als iemand daar nu belang in stelt, hoe dat ongeveer in zijn werk gaat. Ik heb het met Paul niet over een handleiding gehad, maar ja, dat, dat, dat weet ik dus niet of hij dat heeft gedaan. Dat, ik weet het niet. Nou, misschien is het een idee om hem even terug te laten komen als die echt in het Nederlands beschikbaar is. En uh, dat we ze even samen doorlopen. Als, uh, als Tom en Dirk ook weer er zijn. Dan hebben ze daar uh... Ik ga zien en om even die listrecorder nog eens te bekijken. Want volgens mij, je zei al van Tom heeft hem al eens eerder besproken hè? in een podcast. Ja, dat klopt. Hij heeft hem ja, een paar weken geleden. Ik weet niet precies wanneer, we kwam, ja, dat weet ik niet. Maar hij heeft hem vrij uitgebreid besproken. Daar aanleiding daarvan heb ik hem ook gehaald. Ik, ik moet eerlijk toegeven dat ik er nog niet zoveel mee gedaan heb. Want ik heb geloof ik vijf podcasts of zoiets. En ja, dat vind ik zoveel voordat ik dat allemaal heb doorgrond. Dus um, ik, is er, was er een vraag over hoe je aan die podcast moest komen of zoiets? Heb ik dat goed begrepen? Ja, ze wil ze graag hebben, uh, en, uh, of ik ze op blink wil plaatsen, want uh, het is Engelstalig zei je al hè. Misschien uh, kun je ze even doorsturen, dan stuur ik het naar degene op die de, deze vraag vraagt. Ja, ik wil ze ook wel eventjes sippen en in een dropbox zetten ofzo, dat kan ook. Ik kan ze ook aan jou toesturen uiteraard, maar uh, ook voor jou een dropbox links of weet ik veel wat je mag. Dankjewel uh, Astrid. Uh, uh, Martin is, uh, is uh, mijn vriend en die krijgt een, een iPad. En uh, nou hoorde ik van uh, Paul Erkens gisteren dat een, een iPad toch heel anders bediend moet worden dan een iPhone. Omdat die het scherm in kolommen zou staan. Klopt dat? Of is dat dus helemaal gek? Nou, het is niet helemaal onzin. Uh... De, de, de bediening is wel wat anders, ja. Uh, ik heb zelf altijd weer moeite met een iPhone, want ik ben dus gewend aan brede gebaren, zoals dat heet. En uh, op een iPhone moet het allemaal wat kleiner. En het klopt dat uh, in sommige apps uh, het scherm wat anders is opgebouwd, ja. Dat, uh, maar het, het is wel te doen hoor. Uh, alleen uh, bijvoorbeeld die agenda, die gebruik ik niet. Want daar word ik echt patiënt van. Dat, uh, daar kan ik niet meer overwegen. Ja, Paul, die had het ook over het instellingenscherm. Dat is, links staan dan vliegtuigmode en wifi en weet ik wat. En als je daar dan op hebt geklikt, dan moet je rechts moet je, je instellingen regelen. Is, is dat zoiets? Ja, dat klopt wel. Uh, maar ik heb de rotor uh, eigenlijk bijna standaard op koppenregels staan. En ik zoek gewoon naar koppen. Dus als ik inderdaad uh, uh, naar algemeen wil, dan uh, kan ik vrij snel naar die kop springen. Dat, dat is gewoon een kwestie van handigheid hoor. Ja, hij gaat mij natuurlijk van alles vragen. Paul, uh, Paul die zei ook van, uh, er zijn meer gebaren dan bij de phone. Uh, maar toen dacht ik, kijk ik wel eens in die handleiding hoe dat zit. Maar denk je dat dat zo is? Als Paul het zegt heb ik geen reden om dat tegen te spreken. Uh, want Paul is natuurlijk een autoriteit op dat gebied. Ik weet het niet. Ik heb het nooit gemerkt. Nou ja, wat ik. Uh, uh, ik heb een tijd lang. Uh, uit onwetendheid. Uh, bijvoorbeeld. Uh, hoe noem je dat? Die multitasking gebaren. Uh, had ik aanstaan. Dat is heel lastig. want dan kun je niet meer. Uh, ik wist dat je met. vier tikken. Uh, vier vingers uh, boven in het scherm. dan ga je naar boven. vier tikken onder in het scherm. En dat werkte bij mij nooit. maar dat kwam door die multitasking gebaren. Die heb ik nu uitstaan. Want je kunt natuurlijk ook gewoon. via de. De, uh, app kiezen uh, van programma naar programma. Dus je hebt dat naar mijn smaak niet echt nodig. Uh, en dan gaat het een stuk beter. Nou ja, Paul die zei van, uh, hij had hem niet lang gehad hoor, maar iets van hem naar na, na mogen kijken of kunnen kijken. Dus het is niet echt een uh, grote autoriteit op het gebied van iPad, maar uh, hij zei, hij vertelde, dus, ja dan moet je wel rekenen, want ik, uh, ik had gezegd tegen Martin, mag ik er dan ook eens mee? Ja, dat mocht wel. Nou, fijn, maar dan wil ik natuurlijk niet meteen uh, allerlei fouten. Maar dit vind ik wel een goede tip. Dus ik zal tegen hem zeggen dat hij die uit moet zetten, die multitasking. Waar, waar moet je dat doen? Goede vraag. Uh, er, ergens onderin uh, het scherm algemeen daar staat uh, een kopje multitasking gebaren. Ik dacht uh, vlak in de buurt van uh, toegankelijkheid en voice-over en zo. Het is geen uh, uh, onderdeel van voice-over voor zo Ik zou het moeten nagaan, maar dat doe je dan een keer en dan kijk je er niet meer naar. Maar daar in de buurt uh, vind je het wel. En ik, ja, ik vind ze overbodig, want ik hoef niet zo nodig met vier of vijf vingers vegend naar een ander programma te gaan. Dat doe ik al via de app kiezen. Dat is net zo makkelijk. Oké, okay, ik zal het onthouden. En, uh... Uh, ja, even denken wat ik zeggen. Ik kan nog wat zeggen. Eigenlijk, ik zou ongetwijfeld heel wijs geweest zijn. Maar ik ben het nou even kwijt. Oh, dat is dus een, een commando dat niet in de oom zit, hè? Die multitasking, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ja, iPhone-bezitters, roep het maar. Ik denk het niet. Nou, ik heb het nooit gezien in elk geval, maar ja, dat zegt nog niet veel. Nee, dat is iets exclusiefs, exclusiefs voor de iPad, naar mijn idee ook. Ja, kijk, Bruno, jij weet dat inderdaad wel, want je gebruikt allebei, hè? Nou, weinig hoor. Uh, ik, ik heb hem wel eens in mijn handen, maar daar houdt het dan wel zo'n beetje mee op. Want we hebben nu ook nog een gek, ik moet nog weer een keer uh, opnieuw voice-over activeren, want uh, die drie maal home, dat werkt ineens niet meer. Dus ik heb hem al een hele tijd niet uh, in mijn handen gehad en echt niets mee gedaan. Dus... Uh, maar ik, uh, ja, ik ben het wel met je eens dat het wel anders bedient dan de, dan de iPhone. Dat is gewoon uh, zeker zo. Uh, maar ik zou niet, omdat ik hem te weinig in mijn handen heb, je precies de verschillen kunnen aangeven. Nou, het zijn ook subtiele verschillen hoor. In, in grote lijnen komt het aardig uh, met elkaar overeen. Maar, uh, nou ja, wat ik al zei, omdat het scherm groter is, uh, kun je wat weitsere gebaren maken. Uh, en, nou ja, ik denk als je van de iPhone naar de iPad overstapt, dat dat niet zo'n probleem is. Omgekeerd wel. Ik, ik heb altijd ruzie met iPhones, want dan loop ik weer van het scherm af en zo. Als ik dan met drie vingers uh, naar een andere pagina moet, dan is. Uh, ik heb nog al uh, grote vingers, dus uh, dan is dat weer te klein. Ik, uh, ik heb er altijd iets mee. Ja, daar kan ik me dan wel iets bij voorstellen. Als je dat natuurlijk gewend bent, dan, uh, ja, dan gaat dat al eens. Uh, ik moet zeggen dat ik dat ook een beetje met de iPad heb. En ik heb laatst iemand gesproken die zei ook van, uh, ja, die had zo'n moeite met het lezen van e-mail op de iPad. En uh, ik weet dat hij ook een iPhone heeft. Dus toen zeg ik, waarom ga je dat niet eens op de iPhone proberen? Want het is allemaal een stuk kleiner. En overzichtelijker. Dus, dus ik denk dat je daar minder gauw uh, op verdwaalt. Ik denk inderdaad dat de kans op verdwalen op de iPad wat groter is dan op de iPhone. Voor iemand die dus een iPhone gewend is. Ja, klopt helemaal. Ik uh, ben zo af en toe, het, het gaat al een stuk beter dan in het begin, maar zo af en toe dan uh, ben ik de weg wel uh, een beetje kwijt op dat ding. Maar, nou ja, goed, uh, uh, wat ik ermee wil doen, kan ik ermee doen. En uh, ja, ik vind, uh, uh, hoe heet dat, e-mail, e vind ik niet zo'n probleem, hoor. Uh, die, die agenda, dat vind ik echt een ramp. Dat, is, uh, dat vind ik helemaal niks. Zijn er nog meer uh, tips, trucs, uh, dingen die we zijn vergeten. Allemaal gaan we het netjes afsluiten. En uh, dan hopen we volgend keer in ieder geval weer de twee heren te hebben die uh, uh, weer hun stemgeluid kunnen laten horen. Tom is dan toch nog niet van vakantie terug, denk ik, of wel? Is hij zo, zo vlug terug? Ik dacht dat hij maar een weekje weg was. Maar ik kan me vergissen. Dus, uh, Oké, okay, dan ga ik het afsluiten voor deze week. en uh, Ik wens jullie een prettig weekend. En uh, tot de volgende week.